Tumke Wolthuis met het NOS Journaal. In het zuidachtvliegtuig tijdens een testvlucht neergestort. In het toestel zaten zeven Spaanse medewerkers van Airbus. Zeker drie van hen zijn omgekomen, twee zijn zwaar gewond... en van twee anderen is het lot onbekend. De Airbus stortte kort na het opstijgen neer... op ongeveer een kilometer van de luchthaven van Sevilla. Kort voor de crash had de bemanning een noodsignaal verstuurd. De luchthaven van Sevilla is vanwege het ongeluk gesloten. In bijna één op de vijf Nederlandse gemeenten wordt het gezag ondermijnd door criminelen. Dat zeggen de burgemeesters van die gemeenten in Nieuwsuur. Die criminelen ondermijnen het gezag door middel van intimidatie, bedreigingen en door stroommannen vergunningen te laten regelen. Het genootschap van burgemeesters vindt dat minister Plasterk van Binnenlandse Zaken zo snel mogelijk met hen om de tafel moet gaan zitten. Twee gevangenen in de Belme Bayers zijn besmet geraakt met de ziekenhuisbacterie MRSA. Ze zijn apart gezet. Het is niet duidelijk hoe de twee besmet zijn geraakt. Mogelijk droegen ze de bacterie al bij zich voordat ze werden opgesloten. De mannen maken het goed en de situatie is onder controle, zegt een woordvoerder. Max Verstappen gaat morgen als zesde van start tijdens de Grand Prix van Spanje. En daarmee evenaart hij zijn beste kwalificatie, want ook in Maleisië ging hij als zesde van start. Nico Rosberg start morgen in Barcelona van pole position. De Duitser bleef in de kwalificaties in Barcelona. Zijn teamgenoot Lewis Hamilton nipt voor. Het weer. Er zijn wat buien. Het waait stevig. Maar er is ook wat zon. Het is 13 tot 19 graden. Vannacht is het droog. Dan wordt het zo'n 6 graden. Morgen blijft het droog. Dan schijnt ook de zon geregeld. En dan wordt het 14 tot 19 graden. Maandag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Nico Smit en Cool Kids, goedemiddag. Uh, dit is hier dan weer Entertainer for You. Hier met Fred Hey vanuit Zandvoort natuurlijk. En uh, ja, we gaan een lekker plaatje draaien. En die is van Nielsen. En hij heeft het over, ik voel me sexy als ik dans. Oeh. Yeah. Ah, yeah. Cool. Sexy als ik dans.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 Sexy als ik dans. Steek ik mijn hand op. ga mijn voeten zomaar? Ik ik dans. je hart je zo lekker dat ik te ik dans. Steek ik mijn hand op. ga mijn voeten Ik voel me als ik dans. jij je hadels, je zo lekker dat ik te ik dans. Se una bella canzone a far piovere amore si potrebbe cantarla un milione, Un milione di volte basta te Basta om Non ci vorrebbe poi tanto om te a om Se bastasse una vera canzone Per convincere gli altri Si potrebbe cantarla più forte Visto che sono in tanti Forse così Forse così eh. Non si dovrebbe lottare Per farsi sentire di sole è a fardare un amore si può sempre nel cuore senza andare lontano basta se Quelli che sono allo spanno, dedicato a tutti quelli che non hanno avuto ancora niente, e sono margini da sempre, oh, oh, oh. dedicato a tutti quelli che stanno aspettando.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 Het is zaterdag 9 uh, mei, ja 9 mei alweer en uh, 19 minuten over de klokken van 5 hier bij ZFM. Entertainment for you, en mijn naam is Fredij, tot de klokjes van 7 uur ben ik er natuurlijk en met de mooiste muziek. En uh, ja, We gaan uh, verder met een plaatje en dat plaatje dat, is, uh, of dat wordt gezongen door Frans Duits en we hebben het over die vakantie met jou. We gaan zien foto's van ons tweeën op dat palmenstrand. We hadden toekomstplannen, veel ideeën. We lagen uren in het zand. De zon had een marmerenolle degen. De zee spiegelde zijn lach. Als de maan onderging, gaf zij hem tegen. Voor het begin van nieuw.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 in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. I needed a friend and the way I feel now I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. I'm might glad you stayed. Even kijken, uh, weerbericht. Nou ja, voor vandaag heeft u het al gemerkt. Ja, het meeste van de dag was natuurlijk bewolkt, en uh, ja, in de middag was er wel wat zon hier en daar. En, uh, het is een krachtige tot uh, harde Zuidwestenwind. De temperatuur in zand voor dus 14 graden. En voor morgen, ja, veel zon. Een matige Westen-Zuidwestenwind. En uh, maximaal temperatuur in zand voor dus 16 graden. En uh, voor meer informatie naar www. .meteopagina.nl Natuurlijk, ja. We gaan verder. We gaan verder met een plaatje van Bruno Mars. En Mary You.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 Beter. Jij neemt de tijd met je mee Die ik je nooit meer schoon I think you miss a song Was het dan Daantje? En zij had het over. Ga, ja, het welbekende van, eh, van André Hazes natuurlijk. En eh, ja, Daantje, bekend van The Voice. Eh, The Voice of Holland. En eh, ja, wat gaan we doen? We gaan een ander plaatje draaien. Ja, en een, wel een Spaanstalig plaatje. En eh, die is van Julio Iglesias en Un canto a Galicia. Dit is ZFM Se tanto E ainda non Errado meu pai E darás tu a Que me fan Soy de tristes, defame chionai, un canto a Galicia, cerrado meu país, un canto a Galicia, miñate. Saudade Por eu quero ser tanto E ainda nono saber Eu quero ser Cerrado Eras tu os Ribeira No me van lembraré Os teus souios tristes Vamos choraré Un canto a Galicia eh Cerrado meu país Nee, nee, Ja, uh, dat was hij jongen. George Michael met de formatie FM, hier bij ZFM. Goedemiddag, entertainer voor jou En uh, ja, we zijn nu uh, haast weer aan het einde van de eerste uur natuurlijk. Mijn naam is Fred hey en uh, we gaan verder met een plaatje van Hans van Zegelen. En hij heeft het over Mijn Liefje. jij ik me aan met een blik heel brutaal. Ik ging met jou al heel snel aan de haal.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 diefje, de maan kijkt meer op ons liefdespel Laat ons genieten, ik laat jou niet schieten We zitten samen in één groot dubbel. Ik wil proberen, je imponeren Jij bent het mooiste, ik zie het nou Je kunt je draaien en keren en veel manoeuvreren Maar liefste, ik hou van jou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 C'est le monde à l'envers, moi je le disais pour te faire réagir seulement Toi tu pensais Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain règlement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 Ja, dat waren dan de gezellige zomerse klanken hier van Strooij. Tool mem. En, uh, ja, dat allemaal hier bij CFM. En we gaan verder met een plaatje. Nog een paar minuten voor het nieuws. Uh, Wesley Klein. En, hey jij, hoe heet je? Wat zou ze drinken? Zou ze wat zien in zo'n jonge...